Goedemorgen beste luisteraars op deze 272ste aflevering aan die Goed, Peter, daar is wijk iets over gezegd. Zie maar dat je Peter van Wed of zo. Ja. Maar hoe noemen de kinderen Peter? Wie noemen ze Peter? Dat zal ik je gerne horen zeggen, want ik vind dat er in As gemakkelijk twee verschillende Peters zijn, één en hetzelfde kind. Daar er ik over na. En daar heb ik daar uh, van de Cassastien en zo, maar ze zeggen dat ook dat zijn reppig mannenken. En dat is een reppige, En een reppen gaat. En dat heeft niks met stieren te maken. Hè. Nou, geef ik een dialoog. op. Wat is eigenlijk een kiekerdief? Is dat een bepaalde beest? Of zeggen ze dat ook van persoon? Ga je een kiekerdief? En wat zegt dat dan? En als je weet welke bepaalde vogel of beest dat gemakkelijk kiekeren pakt, dan moet je ook zoeken. En hoe noemt de assenaar een grote tas om Soep of, of welk ander dingen uit te drinken. Zo'n tas zonder oornaam. Je kent dat wel. Hè? Hoe noemen we dat? Zo'n jat. Dat is een speciaal naam. En dat is niet gemakkelijk, maar er zijn toch verschillende betekenissen. Boet. Boet. Alleen in het beschaafd bot. Wat voor zout een boet kindergal. ze En Goed dat van thuis zeggen en is dat positief of negatief? Hoe interpreteer je dat? Dat is een sjaal. Dat is namelijk nou een keer een sjaal. Sjaal. Een sjaal. Wat is wat dat? Gezeid, wat is de eigenschap van een sjaal? Nou een sjentigen. Wat is dat nou? Hoe ziet dat eruit? Wat is dat juist? Een schentigen. En ik dat we het al een keer gehad hebben, maar het staat hier toch op mijn lijst. Een golfken. Een golfken. Beschrijf dan een keer wat is dat juist. Het is een stukje kledenhagen. Hè, hè. Dat is zeker een golf. En je weet zeg, zo van die naalddennen. Hè, van die dat van onderaan altijd liriker werden en redelijk hoog werden en groot. En waar dat op opkomen. En dat is na het moment van je af te vallen. na vallen de den-appels af. En we warm de vuur een assen vuur voor de den appel. Pas daar dan een keer over na. En eh, par diabel. Dat rijt ook al goed. Par En ik ga nog één geven, want ik heb er hier nog een geel rood. Hoe noemt de assenaar een kort slaapje na de Noon? Je weet wel in het algemeen beschaafd een uiltje vangen, hè? of zoiets. Maar een kort slaapje na de Noon. En me wel de veu en de Hoe noemt me wel dat? Hallo? goedendag, ben een en is een dolvee. Ah, dag dolf. Van dat eerste woord dat je opgegeven hebt van een even. Ja, een kiekerendief, ja. Ja, dat is feitelijk, uh, in, de, in de dieren dingen of in de vogel dingen, is dat feitelijk de roovogel, Ja. Uh, ik heb hier in een boek staan, je er normaal is onder 18, in. Je hebt de blauwe kegendief, de grauwe kegendief, de steppen uh, kegendief, de bonte kegendief, de bruine kegendief, de lange vleuger kekendeef, de olle kegendief en de blauwe sperber kegendief. Geen groot. Niet gelachen. Maar dan dat die feitelijk die bij ons, rond... Uh, ja toet dat is feitelijk de bruine uh, de, uh, de kegendeep een bruine? ja en wat nu hoe nu wel dan ah wij dan is ongeveer René ja, van, van vleugeltop naar vleugeltop is dan een vogel van ongeveer roemen de meter hij kan iets kleiner zijn iets groter zo groot ja ja ja als een als een vliegertop als een Van ja, ja, ja, ja. vandaag het is het is niet het is geen of het is geen afik of iets een steek dat maar willen zeggen ja. daarin dar, is het niet hè. Nee nee. nee, nee. Hij is feitelijk broon. Ja. Is en het... uh, op, uh, de, op, op de op van, van zijn van, zijn rug, uh, van zijn is er een, een klein niet veel. Ja. En uh, waar dan dan namrolletje even keken Dave? Uh, er staat een tamelijk grote vogel, maar uh, hij jaagt feitelijk op klaan ongedierte. Ja. ja. En uh, je weet, vroeger weder er bij de boeren veel chippetjes gekwekt. Hè. Ja. ja. Uh, een kloek, ze zetten ah, een ja. kloek en daar lieten ze rondlopen. Hè. Ja, ja. En erin uh, was een specialist. Hè. Van zo'n is op te pakken. Ja, ja, als, als de kloek uh, arrest rest weg was, uh, roefen, dan was mee in weg. Hè. Ja. Maar uh, ze wilden nemen dat dan, dat naam van komt. Ja, ja. Want hij zit tamelijk wel veel aan de vijver zoek als er nog een op zitten, hè? Ja. En, uh, da, da zit, En daar zit een, een jongens op, dan. Die chipeken zijn ook gevaarlijk, hè? Ja. Maar hij is hij af uh, niet bezig met grote, met grote dingen. Het grootste dat hem gaat is, ze uh, kan gaan schrijven ze, dat ze tot een half een half was ah, ja. tot... Dat kan ook nog pakken. De vliegt hij weg. Ja, ja, ja, ja. Hm. Maar hij hij, hij, hij, hij, hij heeft zijn proo niet er plotjes op, hè? Nee, nee, nee. Nee, nee hij gaat ermee aan en hij ja, ja. pakt hem een rustige plotje. Ja. En uh, dan heeft alles op, met vel en hè Ja. En uh, daarna, alle, uh, daarna uh, als uh, zijn eten vertijd is, of zijn eten afgevoerd, de jongen gebruiken uh, dan terug de bal nooit, hè. Dat is zo'n schot van vel en de beer. en alles. is precies als nooit een, een, een uil doet, dat moet ik zeggen. Een ja, ja. Ja. Dat is typisch. En uh, hij vliegt nooit, niet hoger als.. Uh, Scherlings over de grond. Hè. Oh ja. Hij kan uh, van tijd boven hangen dat ze uh, rond aan het zijn en dan hangen ze te bidden fout, like Dat wil hmm. zeggen dat ze op de duisterste en dezelfde plus blijven hangen. Hè. Ja. Ze ja. zijn aan het lezen, zeggen ze. Ja. Maar, wij, maar hij doet dat op ongeveer een meter van de grond. Ah, ja. omdat een veel juist ja, op op ook hè, op ratten en op moois en op kikkers en alles hè. Zegdolf, uh, uh, gebruiken ze dat of gebruik ook voor een, voor een persoon voor een mens? Ja, ik heb maar dat feit dat ik daarvan ook al, ja, precies iets goeds, maar je ja. kan me dan toch niet aan dat is. Precies de kikkerdief. Ja, dat is, dat is mogelijk hè, dat ze daar Je zit kan... er niet zeker van. Nee, ik kan er al geen antwoord op geven. Ja. We zullen er nog wel van oren. hè? De oh, ja, we zullen er nog wel van oren. Ja. En uh, van uh, dat liste, wat was dat daarbij? Een golfkon, of iets? Ja, een, een golfkon, ja. ja. Ah, we, daar is, daar is uh, een ding. dingen. Uh, vrouw, hij zei dat dat zo en uh, precies je is gelijkenis dat ze over een dingen overtrekken. hè? Ja, ja. Een golfkon. Was dat meer lange maven of kutte Ja, ons Mathilde zei dat dat meer een kutte mavel is. Kutte mavel. Zonder maken zei ze ja. Zonder, zonder maken. Zonder, zo zei ze, ze zei toch? Ja. Maar misschien is dat wel met lange mogen ook, hè. Ik weet het niet, daar weet ik het wat vragen. En uh, dan nog... Wat was dat bij jou van... Een dennappel? Is nee, nee, dat van, is wel... van dat... Van, van een dutten te doen of... of ja. Wat? Ah, ja. Kutsna noen. Ah, kuts noen, Zoals ah, een slop kunnen doen, zo. Een kunnen doen, o een dutten doen of, of, of een oogstje pletteren of zo. Of, ja. Een oogstje pletteren? Een oogstje, daar, daar pletterde een oogstje, hè. Of ik gewoon een, een ooitje vangen, dat heb ja. ook gezegd, hè. Een kort slaapje na de doen. Een kort slaapje na ja. de ja. ja, een dutten, een ooitje vangen, ja. een hoogst gepletteren, dat we ook gezegd, hè. Een ja. hoogst platteren, joh. Ja, ja. <laughs> ja. Over een wijk of twee, dus de, de, de, de Poersgeleendag, dat gebeld hem, ik heb daarvan misschien al iets gezegd, luiden van die wolfsgezegd, hè. Ja. Dan ja, ja. Ja, ja en ik, dat is niet op op wordt niet geweest. Ja wel, wij zijn de tegen he, tegen uh, dat was als zo naige kleine lucht was en daar kwamen zo van die klanstapelwolskers op zo van gewoon aan zeggen precies, zeggen, uh, precies zo hè. Ja, ja. Wel zijn de tegen lemmikers of bijkerslucht zijn maar we wij ah, tegen. Ja ja ja om de labben te stellen zo Ja ja ja. Daar waren allemaal kleine wolskers dat kwamen, zo hè. Ja ja. Dan willen ze zeggen, bijken sloeg of Flemke sloeg, stemmen we tegen. Misschien was er nog een ander woord, daar. Van van die wolskers dat ze daar tegen zijn, dat kan ik gewoon niet zeggen. Voilà. Ja, goed Olaf. Bedankt voor het Bedankt. Bedankt. Beste. Tot de Hallo. Hallo. Ja wel. Het is van vermijden van tieners. Ja, meneer. Ah. Ja. Ik had hem moesten een keer verteld van, van, van een fine. Fine, dat zei, zie je een keer, zijn er niet in gebonden. Ja. Dat was, was een ding het sten. Maar ja. het is me veel aan doen te zeggen dat dat, dat mens de aderen was van zo hè. Ja. Maar op een was ook geen en dan een sjaal. Ja. En dan had dan er ook wat van. Ah ja, ja, maar dat kan. En uh, op een keer, zei sjaal, uh, jouw ja, fine zijn ik pas dat we alle twee wordt zijn met vispaan op de lijst te zijn dat we alle twee wordt zijn met vispaan zeggen dat ja. ze bij alle vispaan een uh, vispaan ja ja en wel ja. Charles had dat ook want zeggen ja schalen was hem niet niet in het boven ja ja, ja man kinden ja ja de meeste paas, dat wel een meer vispaan wordt geskubt op ja. de lijst te zijn maar een Charles moet je noodzakelijk Charles niet nee een hey? schaal, dat moet niet noodzakelijk schaal nooit voor te worden. He. Ah, ja, ja. Het is daar dat we het overhaan, ja, maar, over gaan over, een schaal. Ja, ze zijn een schaal tegen, ja, ja, ja. Ja, en tegen dan zijn ze finne. Een finne, dat doet de van tijd ook nog zeggen niet. Een ja, ja. finne, of mijn een finne, zelfs als Assen Simon uit. Ja, ja. ja, dat ben ik nog gedaan. En uzen, uzen dat hebben misschien ook al gehad. Ja, met, uh, met een bijerschipper uh, over het veld. Ja, maar dat was van twaart... Eh, een platteren, en andere dingen ook, een ja. de Een ja. Dat was de pierre, dat juist ook, hè. De pierre dat kwamen of dat gaat lopen, dan springt hij in een sluis en poort, naar het twee wordt van achter en zo. Is dat ook kuizen Ja, dat is ook kuizen Ah. Ja, want ik had al al een keer gepast. Dat was, de was ne, ne, ook een met van alles rond. En eh, dan was hij mee bij de smid met zijn nezel. Ja. En... Eh, hij zei, ik kon een keer telefoneren. En hij hoefde aan deze en een Hij heeft een ja. te telefoneren van een borrel van een Ja. En zo ja, zei, ja, hij zei, niet. Dan niet, rieksje. Zo zei, ja, ja, pas maar op dat wanneer niet uurst of gegetelefoneerd samen zijn. Ah, wel, ja. Dat is ook uurst, <lacht> ja, maar dan niet met aan hè. Ja, ja. Het is ook een vloeistof dat er in ieder keer uitkomt, hè. Ja. Ja. Ja. Is ja. ja, ja. okay. er nog iets anders? Nee, nee. Allee, tot nog een keer. Zieken, ja. uh, ik kon in, ter, uh, in passant toch zeggen dat men hier een goeie dag op bladzijde 4, langs de linkerkant, gelijk alle wijken, vier afbeeldingen hebben van de wijk. Nummer 79, 80, 81 en 82. Is er iemand dat wet wat nummer 79 betekent? Je ziet daar maten op staan en dat is volledig in aard. Wat hebben we het kunnen achterhalen? Maurice, alleszins de fotograaf, waar dat het voor is. En dan 80, dat moet meer bekost zijn. Maar 81, dat is volledig in ijzer. En dat in de wat open en van onder is daar zo'n ronding aan. Dat weten we niet, hè, Lode, waarvoor ja. dat dient. Hier gedacht. En dan 82, ja, dat is ook wel een, een ding van een bepolde stijl dat ook ver gedaan is, als ik het zo mag zeggen. Je kunt het misschien niet zo goed zien, hè? Is dat van onder zo'n inkeep? Ja, inderdaad. Het is zo'n beetje een ranneke, maar nou, het is niet altijd... staat er een, rond, wat rond van onder. Het is ook moeilijk om te fotograferen. Het is gebogen en dan een wat rond en het was ook van een bepaalde stijl. We moesten daar iets van weten, dan mogen ons ook altijd bellen, dan moesten ons ook schrijven. Meneer Van der Rooster schrijft regelmatig, maar Van de Wijk is er zeker niks toegekomen. Nee, toch niks gekregen? Nee. nee. Uh, in alle geval... Daar moet ik altijd Vuge Belbergen, want dat is interessant dat we daar een respons op te krijgen, want die is toch naar baden maar ze rust niet in, hè? Er is iemand aan de lijn? hè nee. Ja, oma. maar. Hallo. Hallo, het is Maurice. Maurice. Ah, Maurice. ja, Maurice. Ja, ja, ja. Ja. Gaan we dat dan vandaan? Dennappel? Ja. Dat is toch een als een sperret, joh. Een sperrentop? Ja, ja, natuurlijk. Ja. Waar lang de vrije, dus ik uh, weet zeven grote penissen staan. En alle jaren toen, ik weet niet hoeveel spijren op. Zie, de spijren top. Ja. ja. Nee, ik niet. Ja. ja toch wel. Ja, ja, ja, ja. Ik ruip op ze, want die kaafse ze baard, dat is vredig hoeven een barbecue in brand te doen. Ja, ja, ja. Dat geeft ja, geen maar... ars af, dat is goed. Ja, ja, ja, ja maar dat, dat, dat, dat, dat spettert toch, hè. Ja, ja, Maar ja. Nou, ja, maar je doet dat direct uh, aadskool op, hè. Ja. Zie maar eens, en een, een tot. Wat is dat, hè? Ja. Een tots? Ja? Ik, ja dat... Zou dat een top kunnen zijn, een sperren of sperren? Ja, een sperren misschien, ja. Maar we zeggen altijd in de sperren. Top. Op ze willen de sperren, misschien, maar dat, dat gebruik ik toch niet. Nee. Bij ons zijn spieren toepen. Ja, toep is mazels, hè? Ja. En zeg wel maar een top? Nee, mijn vrouw is. Hoe zeg je wel dat vraag? Ja, ja, mijn vrouw is spieren top. Top, hè? spieren top, ja. ja, ja. ja. ja, ja. Mijn top, ja. Ja. ja, ja, ja. maar. Maurice En dan over uh, dat golfje, dus ja. dat, dat is natuurlijk zonder mouwen. Toch ja. uh, en sommige, sommige is met knopen en andere zijn er zelf zonder knopen. Los, ja. Ah, ja dat je ja. gewoon uh, los, los over de, de, de armen neustekt. Ja, ja, ja. Zeg Geen maar je nog Ja, zeg maar. Over die, uh, die, die, die, die tassoep. Ja. Maar dan we hadden zeggen dat tegen een bol. Ja, ja. dat is een bol. Ja. Een bol, ja. Een bol soep, ja. Een bol soep, ja. ja. Ik weet er geen ander woord voor jou ja, als Bol. ook een ook Dat nee. ja, Ik zou een ander woord, ik ja. iets ja. nemen. Nee. En boet, Maurice, boet? Ja, je hebt een, een boetmes. Ja. ja. En je kunt ook boetsen tegenover iemand, dus ja. boet ja. antwoorden. Ja, yes. ja, dat is een boeten. Dat is een boeten. Ja. Verder ja, heb ik er niet over nagedacht. Ja. En daar schentigen. Ja. Eh, dat is dus dan beloofd veel, en hij doet het niet. En dan zeggen ze dan de schentigen. Of je bedraagt dat erop. En uh, hij komt dus verwacht aan. Ah, oh, in de betekenis. Erop, hij zit erop te wachten. En dan komt hij af, dat is een chante, Dat is nogal een zentigen. En dan gaat dat hij gaat komen en dan het ons weer aan zitten. Ah, dat is zo je. heeft niks met kleding te maken. Nee, die shentigen. Ja, is uh, meer karakter. Nee, het is karakter, ja. Ja. Ja, de ja, ja, ja zeker. Dat is uh, ja. Nou, laat dat zitten. Hè. En dan zeg je, ik, verzeker ik al een twee keer. En uh, dan nog een de zentigen, dan verloopt dat hij gaat komen en laat moet mee zitten. Ja ja, dat is zo. ook een fijn. een, een, fijn, ja. een fijn, maar dan peoratief bedoelt. Ja, dus, ja, uh, ja. Ironisch. Hè, ja. Zeg Maurice, ja. terwijl dat ik aan de lijnen met de ropaas, ik heb al een heel tijd geleden iemand gehad dat zei. Tegen een assenij, de man van As, zeggen ze een assenij. Ja. En tegen de vraven zeggen ze een assenes. Asenes. Ja. En een mazel. Oh, wat werd dat gezegd? De mazel ja. <laughs> <laughs> Die, en en ja, de vrouw, hè? Een mazeles? Nee, nee, nee. nee, nee jong. He. Zal ik, niet, he. Nee, jong, ik geloof niet, een leer over een mazeles, Dat Dat bestaat, hè? Dat, best, dat bestaat niet, jong. En toch woont dat man zijn vrouw van, hè? Uh, ja, wel, ja, maar. Uh, dat is dat een moeilijke dat... vraag eigenlijk, ik dat was er niet op antwoorden. Dat is, dat is een van mazelen en dat is een van mazelen, jong. Ja. Dat meer, nee. Zo nee. zal het zijn, pas ik iets. ik denk, nee, nee, een mazelair, mazeles en <laughs> Dat is, en ik is het precies, het precies niet komiek, hè? Ja maar waar zijn het ook geen van As, hè dat is geen van As. Ja, een nassenijders dat zijn ja, maar een nassenijders ja. dus, maar een normaal zolder Maar met de vraag hè, en ja, men ook niks vu hè ja. Ja. ik had toch niet dat dat zijn meer gebruikt voor de krant ja, ja. maar ja, als voor de persoon ja, daar noemt zo hè ja ja dat wel maar, dus, ja, ja. maar we zijn Assenaren, hè dus inwoners van As. zij ja. ja. van As. zij van As, ja maar en dat is normaal zo maar een normaal dat dan bestaat nee, maar het was als voorbeeld gepakt brusselij een Brusselaer, ja, een, een Brusselaer, ja. zie je het? Ja, ja. Maar dan ja. begint je met andere dorpen en dan zeg je oei. Van, uh, ja. Maar, maar wel dus een opwekkeneer, dat zeggen ze ook hè. Ja, een opwekkeneer. Ja. Dat zeggen ze ook hè. Ja. Dat is een opwekkeneer. Dat zeggen ze ook hè. Ja, als ze aan ons vragen van we zeggen, ik ben Van As, moet hem gemakkelijker zeggen hè. Natuurlijk. Ja, maar normaal Van As. Maar een geloof ik niet. Nee, nee. nee, nee. Keselijst water willen, maar... Oei, oei, oei, je hier geen In voor. Intijd, In ja. Intuid. Je me met de rang van school naar zien, als die in volle bloei stond. Zeker. Ik maar iets. je hebt daar voor een paar weken nog verteld van de, de scherpe neuvelist. Ja. Oh, dat was ja. een appelair. Dat was een appel, hè? Ja. ja, dat was een soort appel, he. Dat is een appel, ja. En dat was zo een beetje, schat, dus in vroeger jaren, dus dat een betere uh, kwaliteit van appel, dat was dan een belle fleur. Ja, ja. En dan trok de hoed op. Ah, ja. Omdat dan ook de dus aan de ene kant dus zo rood was en aan de andere kant zo dus scherp, precies gelijk als een wereldvleur. Maar dan eh, scherp scherpen we dat het nadeel dus dat ze dus, uh, schurf plekken kreeg. Ja, ja. En zo hadden dus, het dus uh, heel hard. Zo's, en, uh, dat was het nadeel dat we een hele goede appel weten eten. Ja. toe dus dat er achter nog kleintjes op toen en een klochtetjes opgevrozen, waren daar uh, zeer goede af. Ja, Zeg en de ja, kikernief. Zit jij dat ook van persoon? Dat is precies de kiekerdief? Nee, nog nooit niet goed. Nog nooit, goed. Nee. He? Nog nooit niet goed. Nee. Maar wel dus van een dus uh, van een vogel. Toch? Maar ja. ik dacht wel dus dat het een sperver was, dus een steek. Ja. Want dan, dan dat steek dus, dan pakt toch uh, uh, vogels in de lucht. Hè? Ja? Ja ja, in de, in de lucht, dus en die duikt daarna en dan duikt ook dus naar, naar mozen en ik weet niet een, een, een klein uh, spullen. Hè? nou de okay. grond toe, hè? Yeah. En dan hangt hij, like als Dolf zouden dan hangt hij boven te lezen. Hier, ja. ja, ja, ja. ja. ja. Ik, maar ik dacht dus aan Kiekerdiem dat dan een sperver was, maar Dolf zei dus dat het niet. Ja, nee. Ja. Dat is verkeerd voor. Hè. En Dolf is de specialist de zaken. Natuurlijk, ja. Die sjaal, wat voor een een heeft aan man? Ja, jong, dat kan uh, zowel pejoratief zijn als omgekeerd, jong. Dat is een, een, een, een schaal, dat kan hele plezant zijn. Ja, dat vind ik ook, hè. Dat, dat kan dat, positief schaal, zijn. Hè? Dat is een sjaal, dat is een dat kan nogal al iets uh, ja. uitkruimen, ja. dat kan dus mensen aan, aan, aan een avond, ja. dat is nogal een schaal, Maar ja. als het aan de andere kant is, kan het ook dus negatief zijn. He. Want ja. Dan hebben we weer loodgestikt, dat is een schaal, een schaal he, dat is ja. dan weer loodgestoken. Ja. Heb je er nog iemand aan de lijn? Dan stap ik dat op. Hè. Is er nog iemand aan de, de lijn? Ja. Ja. ja, dat is nog iemand. We ah, gaan ja. ja. ja. ja. ja, maar regenbedangen ja, nog een keer. Hallo. Dus die uitdrukking van wijk van Peter van zijn. Hè. Ja, ja. Ik ken dat uit het Geraarsbergs dialect. Ja. Aha. Ik ben er petten van, daar zeggen ze Pitten, hè? Ja. Ah, dat is uit uh, Geraarsbergen. Uit Geraarsbergen, ja. ja. Dus uh, van die mensen uh, heb ik dat gehoord. Ooit ja. uh, er mooi een foto zie je van ben ik er wel Pette van. Ah, ja. Ja. En dan had ik Jouka gaan genoteerd via dat boet. Had ja. Dat had ik ook draad betekenissen. Ja. Uh, boet, een boetmes. Ja. Uh, de boemen, boeten. Hè? Een boet van de boem. Voilà, boeten ja. van, boete van de boemen, ja. En dan kut af. en daar een boet antwoord gegeven. Ja. Boet en bla. Ja. Ja. ja. Boet en bla, ja. Ja. En dan, ik, uh, ik noteer maar, jongens. Ja, ja zeg maar. Ja, doe maar uit. Van dat, van dat slaapje na de middag. hè Ja. ja. Een kunt doen. Een troksken, ja. Troxke, ja of aan oh, het afkappen ja kom ja. maar vijf minuten liggen alleen vijf ja, minuten liggen ja. dan, nee, dan, ja. dan zijn we de 59 ja. Ja. Ja. gelijk als ik een kalkoe want daar was in een dan in briefjes op zijn deug bij vijf minuten weg willen 10 minuten op mijn deur ja. Ja. en en dan heb ik uh, dat golfje ja. ja dat golfje dat is Volgens dat ik denk en paas, en ik ben er mm. bekend zeker van, want met de luisteraars weten hoe het. Ja. Dat is een kutpulke zonder maven. Waarom wel na nu men een ja. Dat werd in ooit aangedaan, als het even zo wat fris was, deden ze dan nog een golfje bovenop. Ja. Boven een golfbroek. Ja. Dan noemen ze dan een debardeur, of in Tingers is dan een slip-over, en uh, weet ja. ik veel. Maar in dat tijd was dat een golfje. Trouwens, de tennissers, hè, als het nou echt fris is, dat zullen een match beginnen, hè, doen ook nog zoiets aan, zonder maar uh, wat warmtafel of veel spieren, die, uh, die plots daar, kan te met een golfje. Ja. Zou dat een merknaam zijn, Albert? Nu nee, speciaal niet. Je hij dat alleen maar te zien met een golfkledij. Hè. Want ze zeggen ook een golfbroek, hè, en een golfstik, en een golftas, en een golfplaat. Dat is gewoon een golfken, omdat dat vuil diende in de aantuit. dat was hier gemakkelijk op te plooien, dat ging mee in de tas. En als het te koud was, deden ze daar nog zo'n golfken komen boven. Dat heeft vooral te maken met de golfsport. Inderdaad, ja, maar dat komt daarvan. Dat is echt, dat was zo, een klaarkut Dus tot aan de broeksband als ze droegen, voor je eerste wat op te wermen. Aha. Als de tennissers na nog doen, als het echt zo fris weer is, doen ze eerst nog zo het eerste, draad spelen, ook zo iets aan. Ja. Voor je spieren, warmtafel ja, ja, ja. en op temperatuur te slagen. Alhé. Zou kunnen. Ja, dus, ja, ja. Uh, gelijk als ze zeggen, een golfbroek, ja, wat ja, ja. dat een golf kan. Ja, ja. Want, terwijl ik aan een telefoon heb, met, ja. je weet, een golfbroek. na nodig is dat veranderd van naam. Na nodig is dat een patattenbroek geworden. Hè. Ja. <laughs> ik kan wat waarvoor, maar in de morgen men toch pas leven ging gelegen zijn. <laughs> ik ga dat zeggen, jong. <laughs> <Ja. laughs> een yes. patattenbroek. Nee, dat is nogal een shantigen, zeg ik. Ja. <laughs> wat dat dan daar jullie van maat bent. Allee, normaal zag ik dat woord niet bezig, met zoiets, zoiets in Nee, nee. Maar je weet een shantigen, dat is zo. Ik heb het voorste niet goed, het voorgaande niet goed dat ik er allemaal van gezegd hebt. Mijn mijn dat met Maurice bezig was over een schaal. Ja. Dus dat staat hij bij me ook op, hè? Ja. Een shantigen, een fine, een toffe. Je wilt dat mee, meer maken. meemaken, zo zo'n halve gebakken, moet Met een hè? Zeer, zeer. Of ja, ja shantigen, ja. hè? Omdat je, ja. get, O, het schentigen ja, opgegeven. Ja, ja, ja, ja. Ik vind dat zeer negatief. Zeer een negatief centigen. als ze zeggen: van ah, het is nogal een schentigen. Want je gaat er niet ver mee komen, hè, zeggen ze daar gewoonlijk achter. <laughs> Begint daar maar mee met dat centigen. Dus hè, Je gaat er niet ver mee komen. Of geraken. Ja, de berg af. Ja. ja. Albert, vindt ja. dat ook niet? Dat uh, ook van toch van toepassing is op je dat smaakloos of slecht geklid is? Schentigen. Ja, geklid? Ja, negatief in de algemene betekenis ja. van ja, het woord. Ja. ja, ja, ja. Uh, het is dus te zien, hè, een schentige wat je moet zien. Uh, als het is op een modeshow en je zou zeggen, ik ga mee meepakken, en dan kan je me niet clean en zeggen, dat is niet schentige. Yeah. Hm. Of als het is in het toneel en je gaat daar laten meespelen in dat vredagig vuilvloek gewoon zo kan, ze zeggen, dat is niet schentige. Yeah. Hey, omdat, dus, maar altijd negatief van, yeah. in tegenovergestelde van hetgeen dat je er normaal van verwachten. Yeah, yeah, yeah. Wat je dat moet zien. Just. Ja. Albert. Ja wittega te gaan Een assenswut van een dennappel? Een tots van een speer. Een tots. Ja, maar dat zijn zo van die langwerpige gedaan, hè. Je hebt zo van ja, die ja. Speer, van de dennappel. Ja, maar een tots, dat was die eerste dat opgeschreven had. Een tots. Ja, een tots. Tuts, ja. Gelijk als, een ja. tots terf, een tots van een speer. Dat is een tots uit aan boemgeval, gevallen wel uit het ongedaan. Boemvol totsen. Ja. ja. Ja, ja. Een tots Ja. Ja, het zijn allemaal in de vormen. Ja, ja. ja. Dat is een tot. Ja. ja. Oké, okay, goed. Goed. goed, dat is het jongens. Albed bedankt. bedankt. Allee, Vroeg dag, wij alvijf. Da. Alvijf, alvijf. dag, dag goed, Hallo. Ja, zeg het is, maar. In verband met de denappels da, Ja. is dat ja. geen speerappel dat ze zeggen? Ga zich een speerappel. Ja. Inas. Ja. Een speerappel. Zo kun. De Een speerappel, we ja. schrijven het op. Speerappel, ja. Ja. Het is na ja. het moment dat ze hè. Ja. Ja. En we dat slapen en wat ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat is ook nog een schoorboot. Ik heb dat wat gezellig. Ja, ik ja. was juist aan het zaal en er werd gebeld. <laughs> zo, ja, ja zaal, zaal ja. Ja, dat is juist, hè. Dat is nog een schoorboot. Ja, natuurlijk ja. ja. een trokje, ja. Een trokje doen, ja, ja, ja maar zaal... Ja, ja, ja. ja. dat is het ja. Goed, goed. is uh, er nog iets? Uh, van, de, van de dingen, da, da, dat, die dingen, dat foto daar die staan met ja. de maat op. Ja, ja. ja. Dat is, ja ik denk dat dat een soort kaliber is, maar we hadden... Hm? Het is in aard volledig ja. en het, het is dus verschillende maten en gezien. Maar he? ik vind het raar dat het voor een schuimwerker was. Van onder zitten ze met millimeters bezig en van boven de centimeters. Ja, het is niet van een schuimwerker. Nee, want... Nee, nee. En, en, en 81, zei dat, dat niet? 81? Nee. Dat is precies de te, te, te, te ploen of iets. Ja, he? Ik weet niet. Dat, dat onderste is rond... Ah, wel ja, wel, we weten niet van welk beroep dat zou kunnen zijn. En het is niet abnormaal groot. Het is te ik, ik zit in Thijzer, maar we een plaat rond te zetten, pakken ze rollen even op te dat Als ja. weet hun ze niet, hè. Ja, het is daar rond van onder. Het ja. is precies dat je dat plat insteekt en dan aandroopt. Ja, maar En dat het... dat zou gebombeerd zijn, maar... Ja, maar als ze dat bon doen, dat is een rollen op hier, zo tweeën van onder, ja, ja. en een rol van boven en dat grote plaat tussen. Ja, ja, ja. ja. Maar deze is meer, ik weet niet, meer in de vorm van een presso. Ja, ja, ja, ja, dat is het, ja. Een pres, Want ja. je ziet dat de zaak aan het rechts, zijn, Dat, dat gaat, gaat open, hè. En dat kalkje meteen ingezet, hè. Ja, dat is voor je tussen te steken. Dus als het hier helemaal naar boven gedrood is, is tussen, ja. Ja. En het is precies voor rond te zitten, we hebben geen idee de man dat ons gegeven. ook, ja, En we hebben het laten zien niemand dat ons kan zeggen van welke stijl dat, dat zou kunnen gedienden. Geen ja. gedacht van. Dat te 82 zei dat dan niks. Nee, dat is speciaal. Voor te sculpteren toch niet? Nee, maar het is, is toch erop. Is dat, is dat volledig plat van, voor? ja. Dat is precies, precies waar rond, het dat is een waar rond. Dat is waarom, ja. ja. En het staat er nog een keer rond zoeken. Het is wel ja. makkelijk iets gelijk dingetje, ja. Maar het is niet van schoonwerkers. Nee. Nee. Ah, ik heb hem daar door de klappen van dat Sunlicht ja. Interesseer dat me niet? Ik heb er van nog een Jens Doe liggen, zo'n karton wat dat opstaat, dat we een naam maken of iets. Ja, dat hebben we ondertussen al gekregen. Dat wel. was ah. een brevette, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Dat uh, was een van de alariisten zo, hè. Dat ja. bestaat nog, hè? Ja. bestaat nog, hè? Goed, goed. Ja, de mensen brengen ons nogal iets. Hè, ja. ja. Zo uh, of komen laten zien. Of ja. vragen moeten dan niet hebben, vind ik het te trekken. Je kind dat, hè? Allee, dat is er plezant van, hè René? Ja, het is zeker. Dat is de reactie. Ja. Goed. Alla, zin. Bedankt. Bedankt voor de telefoon. Ja, tot nu vandaag. Er is nog iemand, Claude. We gaan eens luisteren naar onze volgende medewerker. Hallo. Hallo. Ja. Loden en René, goeie zondag. Staf. Ah, de staf. Ja. Het is een poosje geleden. Ja. Uh, voor een week of drie hoor ik, ik geloof niet me even meer, naar stenen veel zeggen over uh, verneglegeer, hè? Ja hij bracht de vorm vringelegeren ja, ja totaal ja. verrasteld ja. uh, vringelegeren is uh, algemeen ekelgem ah toch vringelegeren dus, uh, gohle zegt vernegelegeren ja. of vernigelegeren. Ja. dus uh, dat de herkomst dodelijker is hè. Ja. Mm. Uh, vringelegeren waar dat de dingen dus de doffe uh, weg, weggevallen is ja. bijna. het komt dus wel van verringelegeren want het verleden deel wordt verraderd, het. Ja. Het is grat ver, verringelegeerd. Dus er is geen gehaald. Ja. Nee. Dus het is, het is niet uh, een eenmans Het is wel uh, ja, ja. meer behoort, algemeen. Het wordt tot het systeem. Ja. Dan, uh, ik had genoteerd, een oorske pletteren, maar dat is al gezegd. Daar zit dat ook een oorske pletteren, hè? Ah. Een oeske pletteren. In ekelgoed. Een kunnen doen, ja. Een kunnen doen, ja. Maar dan. Uh, Rezekes zitten, was eh, wat zei gewoon? Zaal. Zaal, zaal. Ja. Uh, hekelhems en Merchems spreken van zool. Ah ja, zool, ja. ja. Dus zool. Dat zool. meer verwijzend naar zuilen in ja. het van Zeilen. Ja, ja, ja, ja, dat is het. Zool, ja. rezekes zool. Ja. Uh, ik hoorde alle zeggen, huurzen, ja. met een hè. Ja. In dekelgems is dat giezen. Ja, giezen, ja. Giezen. En heb je het eveneens dat er een gat van hoort? Dat is dat je het giezenriver van onder. Ah ja. Hetzelfde woord dus, hè? Van, van onder giezen. Giezen. Ja, merktems kent giezen niet, dat is ook daar, hè? Ja. ja. Uh, denappels. Ja, dat zijn spijrappel. Toch? Volgens mij. Totsen. Totsen, ook, Je kent ook totsen. Ja. Totsen oh, een... van spijren. Ja. Maar kegels ook. Niemand, merkt hem, dus zeker hem. Ik heb altijd door het spreken van kegels, uh, als je ze onderdoegen nog in de antheid, of in de context, hè, want anders worden ja. kegels vast pijren. Hè. Ja. Moest er dus dodelijker... Uh, ja, ja, ja, ja. ja. En dan de ascentigen, ja, ik ken dat van die kleerding ervan, dus onaangepast gekleerd. Ja, altijd tegen dus, ja. ja. En karakterieel, dus er is iemand die vlot belooft, maar niet nakomt, hè. Ja, ja. toch. Dat loopt zitten, hè. Ja, ja, ik dacht dat er vandaag toch een paar scheldwoorden gingen uitvallen. Ja, die zijn achterwege gebleven, hè? Ja. Ik heb er hier een die mij gegeven is, uh, de godlief, een foest. Een? Een foest. Een foest? Ja. Die ken ik niet. F-O-E-S-T, een ja. foest. Ja, een foest. En dat is een vrouw, een dan anders wat nog te wijdnicken van de beginnen zien. Ja, dat zou een typisch merktems woord zijn. Het oei oei. is recentelijk nog gebruikt. Dat is dus een vrouw die graag schisma zooit. een kwaadspreekster, een stookster uit jaloersheid. Aha, ja. En ik kan me zitten afvragen de etymologie ervan. Ik doe maar een veronderstelling. Ze kan loos zijn. Het zou kunnen afkomstig zijn van het Franse voeteren. Voeteren. Ja afgeleid daarvan, ja. maar ik wil dat niet op zweren zijn. Nee, ja. En dan bij de man, dat ik er ik toch hier eens genoteerd, een zemelzuiker. Ja, die kennen wij ook. Een zeventien. Ja. Een noebel. Een aangezinnige. Een nobel. Een desterijer. Een jandenklooten. Ja. Een mutten. Ja. Een drummer. Ja, een, drum. een drummer. Ja. dat, ja, dat, dat is wij. een wijsdrager. Ja, ja. Een oezelendoe. Een doog. Ja. Een doog. Ja. Ja, dan kan je. Ja, dan kan in de dan kan ook. hè Maar ik heb daar dus geen opzoekingen naar gedaan. Gewoon nee, nee. maar een op de eerdene avondant als ze Ja, een kreuten. Ja, maar dat is een kleine. He. Ja. ja. Mocht, voilà. Mocht je nog uh, scheldwoorden vinden voor mannen en vrouwen vanuit Merchtem, ja. en ook vanuit andere steken, dan moet je ons bellen. Uh, mm -hmm. Volgende keer. Ik zal mijn best doen. is goed staf. Ja. Bedankt hè. Ja. En dit moet dan het einde zijn van onze 272ste aflevering aan de Electrofon op Ustek Radio Viva. Wij bedanken onze medewerkers voor het goede werk en het luisteren. En zeer graag tot volgende zondag. Tot los de Wijk.